Mans neemt de plek in van cda Gert Leers. Die stapte gisteravond op nadat de meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in hem opzegde. Leers kwam in opspraak door zijn vakantievila in Bulgarije, die hij in 2006 kocht. Toen het project financieel dreigde te mislukken, probeerde Leers zijn investering terug te krijgen. Volgens een onafhankelijk onderzoek had hij de schijn van belangenverstrengeling tegen. Mans blijft in Maastricht totdat er een definitieve opvolger voor Leers is gevonden.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 an alternative. Nadat je Limbiskit en daarvoor Urban Dance Squad hebt geluisterd, kom je aan bij ons weer. Welkom terug. Welkom terug van het nieuws. Welkom bij dit uur van Alternative FM. Nog steeds met Bring on the Bloodshed. En ik heb wat leuke verhalen in de break gehoord. Nou, nou, nou. Bijvoorbeeld over uh, een ene Urban Dance Squad uh, zanger. die een t-shirt van jullie wil hebben. Ja, ja. Vertel, uh, vertel. Uh, nou, Rude Boy. die, uh, die uh, heeft ook vrienden. En een van die vrienden die, uh, zijn vrienden van ons. En in ieder geval, uh, we kregen het verzoek van. Uh, Joh, uh, Rootboy is fan van jullie mooie nieuwe t-shirt en uh, paas er even eentje naar hem toe. Dus uh, van de week uh, een uh, envelopje dichtgelikt en uh, Rootboy uh, loopt nou in Bring uh, the Bloodshed merch rond. Ja, Nog meer mensen uh, lopen in, uh, in jullie merchandise rond, uh, onder andere uh, sommige van tv. Vertel jij wat over, hier, Bijvoorbeeld een, een Gamekings ofzo? Ja, we hebben een aantal uh, kennis en goede vrienden zitten bij de, de Gamekings. Onder andere Jelle van de 21 Consulate natuurlijk. En uh, ja, onze shirt is meerdere malen ook op uh, televisie uh, langsgekomen. Onder andere door uh, de Steven, uh, die heeft hem uh, regelmatig aangehad. Dus ja, dat is gewoon uh, kicken als je je eigen, je eigen bandnaam op televisie opeens uh, terug ziet komen. En zijn ze ook echt ja, daadwerkelijk fan? Echt, doen ze het omdat jullie het zijn? Nou, ze, ze hebben het gekocht omdat ze het ook echt wel tof vinden. En uh, niet alleen omdat we uh, ja, kennis en vrienden zijn, maar uh, ook gewoon omdat ze echt uh, de muziek waarderen. We uh... ja, komen ook zeker bij shows kijken. En, uh, ja, het is niet elke week natuurlijk, maar uh, als ze tijd en zin hebben, dan, uh, dan zijn ze er. en uh, ja, Dat is gewoon hartstikke leuk. En wat me opvalt is dat uh, die gasten zijn wel echt van de hardcore hè, en dergelijke, die gamers, zou ik maar zo zeggen, van uh, gamekings Ja, absoluut. Ze willen ook, uh, volgens mij, misschien mag ik het nog helemaal niet zeggen, maar uh, in de wandelgang heb ik gehoord dat ze halverwege uh, maart willen ze een uh, soort festival geven met, uh, met jongens die allemaal in de gamewereld zitten en uh, dan willen ze eigenlijk een uh, festival organiseren met al die bands en dan willen ze uh, de games als, uh, als uh, ja, Richtlijn of hoofdlijn aanhouden en af en toe willen ze een soort confettiachtig achtig ding doen met uh, dat soort muziek van een, uh, een game. Dus als je heel vet Super Mario kan, uh, kan drummen en, en gitaren en kan grunten, dan, uh, dan zit je ertussen en uh, ja, dan uh, komt ie dan. Dat, was dat klinkt gaaf. meer mijn stijl dan. We zijn heel benieuwd of het doorgaat. Het, uh, we hebben het gehoord, dus uh, misschien zijn we te vroeg uh, met uh, het gerucht uh, rond te bezuinen. Maar, uh... Zou jij mee maar... willen doen, Marcus? Nee, nee, nee. Ik zou er wel willen kijken, dat lijkt me wel weer, uh... dat lijkt me, dat me, dat lijkt me wel weer vet. En waar ik net merchandise, en dan zijn we natuurlijk brutaal genoeg om te vragen. Jullie hebben niet toevallig een t-shirtje bij? Hè? Nou, dat uh, heb, je, heb je heel goed gezegd, want we hebben een tas vol uh, meegenomen. Hij heeft stiekem erin geglucht, heeft volgens mij. Hij stiekem een nee, beetje kijken. We zagen al van, uh, hier zijn niet uh, de hele grootste mannen, dus we hebben een emmertje en een elletje meegenomen. En een XL, een, als jullie met z'n tweeën één shirt willen. <laughs> no man. Nou ja, ik heb een XL, ik weet niet hoor. Ja, maar. ik ook. Ik heb een XL. En ik heb ook een rode XL en ik heb een zwarte XL. We mogen kiezen. Nou, we gaan kiezen onder Therapy. Die stonden trouwens in november in het uh, in, uh, ja, patronaat. Goeie show heb ik gehoord van de recensies. Ze knalden, heel veel dansbaar publiek. Dat hoort gewoon bijna optreden. Later gaan we het er even over hebben met de uh, met Bring on the Bloodshed Over dansbaar publiek en dergelijke. Dan gaan we het gewoon doen. Bijvoorbeeld een flinties, is er dansbaar daar? D met Angry Me live vanuit onze studio hier opgenomen in november. En we uh, over bandjes gesproken in onze studio. We hebben nog steeds Bring on the Bloodshed in onze studio. En nog iemand erbij. Jaap Koper is aangesloten. Ja. ja, want het uh, politieke geklets. Uh, dat heb ik me nu even van onttrokken. Ik vind toch de muziek even wat belangrijker uh, dan, uh, dan het politiek. Je dat, dat, dat, wordt ermee dood gegooid. Maar ik had begrepen net, uh, tijdens het uh, horen van dit uh, nummer hadden we het even over een stuk merchandise. En, en over striptenten. Strip over strip Nou, zit ik hier uh, met, uh, met die jongens uh, hier naast me in die hebben jullie nou niet uh, iets uh, over nagedacht voor het vrouwelijke publiek, uh, Toby? Uh, hè? Ik bedoel, uh... Nou, we hebben wel wat voor de vrouwen natuurlijk. Hè. We hebben hele mooie strakke shutjes en uh, we hebben girlies. Kijk, en die zijn natuurlijk wel hartstikke mooi voor uh, de, de welgevormde dames. Uh, die kunnen ze ook zeker bij ons krijgen. En die zijn net uh, even wat kleiner, of? Nou ja. Ja. ja. De grootste maat is S. Ja. De grootste maat is S. Oh. Het is alleen uh, ja, wat aan de onderkant zit, de stringetjes en dat soort dingen. Ja, daar kan je zo moeilijk een bandnaam of een logo op kwijt. Hè, want dan wordt het heel erg krap. Dus ja, een we... bandnaam dat is een beetje raver op een stringetje. En vooral bij vrouwen. één ja. keer in de maand is hij, een... ah, ja. hij, kan, hij kan er op één manier op, dat is van voor naar achter onderdoor. En dan is het ook gelijk raak één keer in de maand. Ja. Dan moet je weer bij uitkijken met dat bring on the blot dan op de gevoelige plekken, denk ik, eerlijk gezegd En dan weet je wel wat ik bedoel. Ja, we hebben ook andere merchandise. van die kleine doosjes, zitten van die watjes zitten met touwtjes. Dat dacht ik al. Wauw, blauw touwtje. En je krijgt er een fles wodka bij. Inderdaad. En dat zitten we dan vervolgens allemaal op YouTube. PornTube. Eh, YouPorn. We hebben genoeg websites waarmee we, ja... Ja. Ja. Net gewoon... iets als uh, wat Ramstein laatst deed in de laatste videoclip op een porno-website hosten. Ja, Inderdaad. Ja. Ja, en het was ook een Nederlandse porno-site ik begrepen. want uh, nergens in de wereld kregen ze we het voor elkaar, behalve bij die vieze Hollanders natuurlijk weer. Ja. Geweldig is dat, vind ik. Dat is echt geweldig. Hier kan alles, ja. so, so, Wat was dat ook alweer? Dirty... Uh, Pussy. Nee, Dirty uh, mindjes is Joy Forever, zoiets toch? Ja, die ha. hebben we wel, ja. ja we Geloof me, die hebben ze, ja. ja. We, ja. zijn, we zijn nog steeds in, uh, in de studio. Nog steeds. Nog steeds. En we gaan nog een mooie nummers draaien. Jullie hebben het uh, laatst gehad over Magna Cult. Magna Cult is een bandje dat wij geïnterviewd hebben in november. Uh, toen stonden ze. Nee, eerder nog zelfs, april. Toen stonden ze in het, uh, uh, in het voorprogramma van Texers. Zij hebben gespeeld weer in, uh, in Parijs. In één band in het hoofdprogramma. En die komt ook weer naar de melkweg. Mastodon, van Vanda! Nou, dit was hem. <laughs> Ik ben een beetje onder de indruk. Dit is een nieuwe, worden, indruk. Jongen. Is een nieuwe indruk die wij hebben gekregen van, uh, van ons beentje in de uitzending Bring on the, uh, Bring on the Bloodshed. Het heet Suicide Silence en wordt onderverstaan om Deathcore. Dat is een samentrekking dus tussen death metal en hardcore. Komt uit Amerika, is ontstaan in 2002. En dit is het nummer Wake Up, dat je hebt gehoord. En, uh, nou, ik ben ed, wel wakker eerlijk gezegd hoor. Ja, het <laughs> combineert eigenlijk het death metal grunten en het screamen, van, uh, ja, en het screamen erbij met ja. uh, melodieuze en bombastische riffs. Het is, is, is wel leuk om even aan uh, onze twee vrienden van Bring On The Bloodshot uh, te vragen. Uh, wie van jullie is nou uh, de, de grunter of screamer uh, binnen jullie bent? band? Nou, hij is de, hij is de zanger Rogier is natuurlijk de grunter en de screamer. Maar ik wil op een feestje wil ik ook nog wel eens een dingetje doen. Maar live op het podium hebben we zoiets van uh, eigenlijk moet ik maar eentje gewoon een microfoon pakken, want uh, ja en een gitaar en, en dan ook en nog spelen en nog een keer uh, op een uh, goede toon een grind doen. Ja, dat werkt er niet. Wij hebben een hele energieke show en uh, Rogier is echt de man van de vocalen. Rogier is de man van de vocalen. Dat ben je ook. Ja, dat ben ik zeker, absoluut. Ja. En uh, wat Toby al zei, het is uh, ja, zo energiek. Het, uh, je bent gewoon continu aan het schreeuwen, en bleren en de jongens zijn uh, met hun eigen instrument bezig. En is, uh, ja, die lopen van links naar rechts en dan ja, moet je net maar op tijd bij, uh, bij je microfoon zijn. Dus ja, ik uh, doe af en toe met mijn microfoon een beetje bij zijn mond en dan moet ik even meeschreven. Maar uh, normaal schrijf ik alles mee. Is het ook een vak? Een vak? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, gewoon. Uh, kijk, ik was bij de vorige keer bij de, bij de tweede voorronde waar jullie ook... Zouden staan, waar het niet dat jullie het zelf uh, geregeld hadden. Uh, was er op een gegeven moment bij, uh, bij de winnaars van, uh, van, de, van die tweede voorronde... ...Ethereal, Daniel Verbrugge, die heeft dus meegedaan aan dat Grunten... Het ...Nederlands kampioenschap werd die derde. Maar dat lijkt me toch, het lijkt me toch iets aparts. Je, je kan het niet zomaar volgens mij. Nee, uh, absoluut. Maar er zijn ook uh, nou, behoorlijk wat stijlen in Grunten. Je hebt, uh, nou, in de hardcore heb je... Uh... Je ook een krunt, je hebt natuurlijk uh, de metal heb je een krunt, je hebt dead metal een krunt, je hebt verschillende stijlen. En het is natuurlijk nog, nog af te vragen wat vindt de jury mooi. Je hebt natuurlijk een hele diepe krunt, uh, je hebt een hoge krunt, je hebt een duidelijke krunt, een onduidelijke krunt, je hebt een pickscreel, je kan gewoon uh, een scream doen, je kan krijzen, wat je maar wil. Alles valt onder krunten, dus wat is het nou eens? goed krunten. Maar het is wel een vak of niet? Ja, het is een zekere vak. Maar wat ik met name wel belangrijk vind is dat uh, het moet wel overkomen zeg maar, naar het publiek toe. Kijk, uh, Niet iedereen heeft tegenwoordig weer een cd'tje met een boekje met alle tekst erin. En uh, toch is het wel belangrijk dat je op een gegeven moment hoort, vind ik, wat, uh, wat de zanger te zeggen heeft. He, kan je het verstaan? En uh, Ik moet zeggen, bij ons is dat het wel, uh, komt het heel goed uit de verf. Het klinkt allemaal heel zwaar, heel agressief. Maar het is wel te verstaan. Het is wel van goed, oké. Okay, uh, dit zijn de teksten, en de volgende keer herken je het. En kan je eventueel meedoen. En uh, ja, de meest extreme vorm is het gewoon uh, een varken wat geslacht wordt. En dat, uh, dat gaat allemaal nergens over. Maar dat is ook een vorm. Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Want de beste metal slash hardcore wordt daarin gedefinieerd, vind ik, in zang. Het... Het verstaanbaarheid. Je kan ook, uh, wat je zegt, dat geluiden maken, zeg maar. Ja. En dat is denk ik wat uh, de leek graag hoort. Die hoort meteen niet die impulsieve geluid van het harde en het schreeuwen. Ja, kijk, als je, kijk, we zijn allemaal uh, jonge kids eigenlijk nog steeds. En uh, onze papa's en mamas vinden het allemaal pokkenherry. <lacht> en die denken allemaal van, uh, wat is dat geschreven? wat is dat gekrijs? Maar er is wel een bepaalde definitie in. Van, goed, uh, wat kan je wel verstaan en wat kan je niet verstaan? En uh, op een gegeven moment uh, heeft men dat ook wel door. Leg je dat aan, ja, want je zegt, wij zijn kinderen, maar leg je dat ook in je ouders uit van, ja, het is een pokkenherrie zoals jij het zegt, Toby. maar hoe leg je dat dan uit? Nou, laat ik zo zeggen, mijn ouders komen al jaren en dag kijken naar shows en mijn moeder die heeft uh, meerdere stukjes ook voor de lokale krant geschreven van, ik ben trots op mijn kind omdat hij pokkenherrie maakt, ah. maar hij doet tenminste wat met zijn leven en uh, die zijn mega trots en uh, die vinden het allemaal prachtig. En uh, ja, die zien het gewoon, uh, dat wij gewoon zijn uitgangsklep nodig hebben en die vinden het hartstikke mooi. Nou las ik op uh, internet uh, misschien al eerder gezegd dat jij uh, wordt vergeleken met de zanger van Amon Marv. Even een stukje, hoe klinkt die ook weer? Daar, daar word je dus mee vergelijken. Wat vind je ervan? Is dat een compliment of is dat... Uh... Nou, ik heb ze één keer live gezien. En ik hoop niet dat het uh, om het uiterlijk gaat, want het is een um, ff, redelijk stevige kerel. <laughs> oh ja. In een Vrij, legging. Vrij heel veel haar en een baard. Nou, nee, ik heb dan toevallig wel de baard, maar het haar is bij mij um, van al het headbang um, er toch afgewaaid. Dus uh, ik ben helaas uh, al jaren kaal. En nu ga ik gaat het krijgen, maar het zit echt in haar op mijn hoofd. <laughs> Geen, en, uh, haar, uh, geen haar op je hoofd die eraan denkt. Nee, nou, inderdaad. He? Maar ja, het, het is niet dezelfde stijl wat wij maken. En uh, eerlijk gezegd had ik nog nooit, nog nooit van de band gehoord. Laat staan van de zanger. Dus we hebben het wel even gecheckt op internet. En uh, ik werd natuurlijk gigantisch uitgelachen omdat die jongens natuurlijk alleen maar die kerel zagen. <laughs> en, die uh, dikke bierbuikgast. Ja, helaas uh, geloof ik niet in Donor, Ondin uh, Thor. En heb ik geen schip. Dus ja, ik... Ja. Ik vind het, uh, ja, altijd een vergelijking is altijd leuk, maar uh, ja, de vergelijking is een beetje, ik vind hem vet te zoeken. Hij wordt, ja, maar de, de zang, zeg maar, die wordt ja, wel is... heel erg hoog geprezen in de metalwereld, ja, in de, de, de death metalwereld de hij is uh, in ieder geval duidelijk te verstaan, dus uh, eigenlijk wat Tobi al zei, daar ben ik wel blij mee. En uh, het is een uh, goed compliment, absoluut. Vooral omdat mensen van die muziekstijl uh, ja, naar onze muziekstijl luisteren en dat terug horen, is natuurlijk altijd een compliment. Voor de vergelijking? Hier heb je het fragment van Amon en Marv nog een keer. En daarna Blood, Dead and Immunity van uh, de band. Hier komt nogmaals de zanger van Amon en Marv. Lijkt het op elkaar, denk je? speelde afgelopen Bekestein pop in Velsen. Daar hebben ze echt een indrukwekkende show achtergelaten. Veel morskrauting of Karate Kid Guys. Veel beuken, veel om hen heen slaan. Maar het allergaaste was nog de, de band zelf. Die ging helemaal uit hun plaat om haar eigen muziek. Vooral de Nintendo Core is hier heel goed te merken. En wat je ook merkt is de enthousiasme in de stem van de zanger. Vond ik tenminste live hoor. Later hoor je nog meer van Bring on the Bloodshot. Nog een stukje. Het was dus Horst de Band met Cloudwalker. A soft wat zei zij. Oh. Oh. Uh, ja, want uh, even bij het, uh, bij het afdraaien van, uh, van onder andere jullie eigen nummer. Uh, had jij wat uh, Rogier? Want dat vond ik ook wel heel erg leuk. Over Imago. Um, want uh, ik hoorde dus uh, dat er een hoop van die death metal bands die hier uh, rondlopen. Niet alleen in Nederland, maar ook hier buiten. Jij die, die, die hebben meegemaakt in de melkweg, zei je net. Van, daar staan ze ineens met, uh, met helmen, met plastic zwaarden, uh, noem maar op. En uh, Satan wordt verheerlijkd. Uh, wat is dat nou precies? Ja, we hadden het natuurlijk over uh, die vergelijking met uh, Amon En, en uh, ik ben vroeger echt... Uh, een. Uh... Trouwe aanhanger van de death metal geweest. Lange haren, leren jassen, zwarte spijkerbroeken, alles erop en eraan. En ik dacht van nou, uh, ik ga nog eens naar mijn oude helden. Ik ga naar uh, Morbid Angel in de Melkweg. Juist ja, hem. En uh, ik kom eraan in uh, de eerste band, uh, goede band uit België, Aborted. Helaas uit elkaar. En uh, nou, dat, uh, gewoon goede band, uh, lekker uit je plaat gegaan. Daarna uh, speelde nog een beentje, iets minder bekend voor mij, dus ik uh, ging lekker uh, een drankje doen. Daarna kwam uh, Amon en en die kwamen op met uh, ridderhelmen, plastic zwaarden, kepen, uh, drinkhorens en alles. En uh, in het publiek stonden kids uh, met kepen, alles erop en eraan. Dat had ik echt zoiets van: uh, ja, ik denk dat ik hier toch te oud voor word. <laughs> en uh, ja, toen uh, heb ik twee nummers aangekeken en toen. Uh, ...ging ik me eigenlijk meer een beetje schamen dan dat ik het tof ging vinden. Dus toen uh, ben ik zelfs uh, naar huis gegaan... ...en heb ik zelfs mijn oude jeugdhelden Morbid Angel gewoon uh, aan de kant gezet... ...omdat ik uh, de plastic zware kids uh, te eng vond. Maar waarvoor ben je niet gewoon gaan blijven hangen? Gewoon lekker bij de bar en wachten tot die klaar was en hup, binnen binnen. Ja, ik was toch een klein beetje uh, over de zei gegaan... ...en dan uh, ja, uh, ben ik niet meer te houden en dan kan ik beter maar naar huis gaan ik denk dat je er nu al een andere oplossing voor had gevonden uh, dat je er gewoon de NBU erop afgestuurd en had je gewoon keihard alles losgemoist. die kids alle kanten van de melkweg laten zien en de uh, wife beater in de pit en uh, ja het heet ook niks voor niks, de melk weg. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat had ik eigenlijk moeten doen. Ja, ik had moeten saaien, maar, uh, maar ja, ik had uh, daarna moeten oogsten, maar dat is niet gelukt. Ik, uh, ik ben gevlucht. Ik ben uh, bang voor de vikingen geweest en uh, ik ben toch echt... Uh... Is dat niet hun missie, die vikkingen? Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Dus ja, deze laffe, laffe Nederlander die is uh, gevlucht, zoals alle Nederlanders altijd deden in welke oorlog dan ook. Dus uh, <laughs> helaas uh, heb ik het niet vol kunnen houden. Goed, we gaan naar een, een plaatje wat jullie ook uh, mee hebben gebracht. Parkway Drive. En vooral het nummer Boneyards was bekend... ...omdat ze, die werd gebruikt in een Pirates of the Caribbean film. En hij gaat... Hoor je hier verschillende grunts van deze band? Want dat laatste stukje ging in verschillende toonhoogs. In de speciale editie van de Pirates of the Caribbean is dit te horen. We gaan snel door, want onze setlist of onze playlist wordt er niet korter om. of Jericho, ook een van de CD's die ze hebben meegenomen. En dat nummer heet The American Dream. Daar, daar, daar houden we gewoon van, hè? Hard werken. The American Dream. En het grappige is, dit is een vrouw. laatste stukje. En dat is traditioneel bij ons het spamrondje Dus jullie mogen gewoon knaard spammen. Waar kunnen jullie vinden? Waar kunnen jullie zien? En waar kunnen de, onze luisteraars, jij thuis, bij je radio, waar kan je hun dus zien? En dan mogen jullie nu je best gaan doen. Ik ken ons uh, sowieso zien uh, aanstaande zaterdag in Hoorn in een manifesto. Daar spelen we met uh, meerdere bands. En we spelen volgende week, uh, volgend weekend twee keer, één keer in het Horen. En de dag daarna in de kwakel. Dus uh, als je langs wil komen, kom dan zeker langs. Check onze huis, onze uh, MySpace. Eerst de Hives of MySpace ervoor. En dan uh, bring on the bloodshed erachteraan. En dan uh, kan je alles van ons vinden. Goed. Ja, dan heb ik eigenlijk nog maar één mededeling. En dat is eigenlijk... Uh, koop zoveel mogelijk uh, shirtjes, cd's en uh, stickers. en altijd gratis. Uh, we hebben ook nog een prijsvraag voor jullie. En uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, de vraag, en als je goed op het programma hebt geluisterd, dan weet je ook wel het antwoord. Um, waarmee wordt onze zanger uh, Rogier vergeleken? Dus uh, welke zanger van welke band? En ik denk dat je het beste je antwoord kan sturen naar de jongens van... Info at Stuur je antwoord naar info at Je kan ook kijken op www.altfm.nl Want wat is ook alweer die vraag? Stuur daar naartoe. De vraag komt ook nog in je mailbox van je huis. Oh jee. Yeah. Ja, en mocht je dan al herhalingluisteraar zijn, lekker luisteren naar je herhaling. Dan kun je ook altijd nog je antwoord sturen. Wat, Ik... uh, wat voor tijdlimiet stellen we er alvast, vast? Een weekje? Een weekje. Volgende week gaan we bekendmaken wie de prijswinnaar is. Uh, doe je best. Jij kan die ene merchandise shirt hebben. Die bijvoorbeeld Jelle in Gamesking al heeft gedragen. Dit was Alt-FM! En start hem maar, Marcus. Je bent weer te laat. <laughs> Tot volgende week.